Diederik Samson wordt door de PVDA-kiezers en bestuurders het vaakst genoemd als nieuwe fractievoorzitter. Uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt dat onder provinciale bestuurders van de PVDA Samson en Frans Timmerman, Timmermans favoriet zijn als opvolger van Jop van Gauhen. Daarnaast heeft Maurice de Hond de voorkeur van PVDA-kiezers gepeild. Samson eindigt daarin op de eerste plaats, gevolgd door Ronald Plasterk.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 Het weer dan nog vanochtend bewolkt en in de noordelijke helft van het land wat motregen. Vanmiddag droog en hier en daar zon. Vrij veel wind staat er en het wordt ongeveer 8 graden vandaag. Ook morgen eerst bewolkt met regen, later opklaringen en het wordt dan 9 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Langs de villes randstad. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Iperburg, 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. A7 Hoorn richting Zaandam. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. Bij Alfred weide staat 2 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam. Voor knooppunt koenplein 5. A9 Alkmaar richting Amsterveen. Tussen Beverwijken en knooppunt raasdorp 5 kilometer. Op de A10 Ring Amsterdam. Noord richting Zuid. Uh, tussen Schellingwouden en Diemen staat 4 kilometer. A10 Amsterdam. Watergraafsmeer richting De Nieuw. Meer, tussen en meer, 6 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag voor Den haag Malieveld, 4. 12 kilometer file op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Knooppunt Kleinpolderplein en Knoopend Iepenburg. Dat komt allemaal door het ongeluk op de A4. A15 Europort richting Rotterdam tussen Spijkenis en Knoopend Bedelux. 4 kilometer, daar zijn twee rijstroken dicht bij Knooppunt Bedelux. A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen Tiel en Wandernooje. 4 kilometer file.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 Zondag in Kermeland bij CFM Zandvoort. the first world. And now that we found love. Je blijft op hoogte. Zondag in Kermeland. En wat gaan we al in het tweede uur van dit programma doen, Robert Jan. Uiteraard uh, rond de klok van half vier de evenementenagenda. En we blijven natuurlijk uh, de eredivisie voetbal: uh, tussenstanden en uh, uitslagen volgen. Want er zijn ook verrassende tussenstanden. En wellicht straks ook verrassende eindstanden te melden. Uh, verder hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, uh, verder nog wat uh, lokaal en, en uh, regionaal nieuws. En natuurlijk genoeg uh, muziek. Hè? Heel veel lekkere muziek. En we gaan ook zo meteen wat carnavalsplaatjes draaien. Ja. Daar heb ik gewoon even zin in. Het is zondag, het weekend van de carnaval. En ook in de krocht is het momenteel carnaval. Dus tijd voor een plaatje daarvan. Waar is El Giro? 19. Kennermeland, zondag in Kennermeland. Je blijft op de hoogte. Sally Cole, when she got the word, she said <middels> I suppose you've heard.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 the ball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 ...maakt de Sanford-scenario nou zo leuk, hè? Het alle plaat gewoon tussendoor, tussen elkaar door gewoon. Als eerste hoorde je El en de Morning, gevolgd door Gompie. Jawel, Gompie. Natuurlijk in het kader van Carnaval 2012 hoor je... ...who the fuck is Alice? En wat gebeurt er in vredesnaam in de Eredivisie? Nou, we kijken even naar de tussenstanden. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Ajax tegen NEC, daar staat het nog steeds. 3 tegen 0 En dan komt hij ook weer bij... FC Utrecht, eh, AZ is gescoord. En eh, FC Utrecht staat inmiddels voor met 3 tegen 0. Straks om al 5 gaat de wedstrijd starten. Vitesse tegen FC Twente. Ja, dan even twee eh, snelle, korte, korte berichtjes, regionale berichtjes. De natuurbrug is een stap dichterbij. De komst van de natuurbrug over de Zandvoortslaan is een stap dichterbij. Gedeputeerde staten hebben deze week ingestemd dat er in de beschermende grond gegraven mag worden. Dat graven in het gebied bij Zandvoort mag niet zomaar, omdat de grond in het Duingebied deel uitmaakt van een aardkundig monument. Dit gaat om stukken natuur die laten zien hoe een gebied door de eeuwen heen is ontstaan en daarom waardevol en uniek is. Het Duingebied van Tessel tot Zeeland is een, is, een be, is een benoemd tot aardkundig monument, aldus. Ook in de, al is het uh, aantasten van zo'n stuk grond onomkeerbaar, de provincie vindt dat de werkzaamheden van een natuurbrug mogen plaatsvinden. Volgens de provincie zijn de meeste werkzaamheden niet erg schadelijk voor de grond. Daarnaast is er gekeken naar de manier waarop de werkzaamheden, de grond en de natuur eromheen het minst aantasten. En er komt een scherm voor amfibieën bij de Zandvoortselaan in Zandvoort. Bij de Zandvoortselaan ter hoogte van het voormalige partycentrum de Manege komen speciale amfibieschermen. De schermen moeten beschermde diersoorten, zoals de... Rugstreeppad en de Zandhagedis uit de buurt houden van bouwwerkzaamheden voor de natuurbrug. Het gaat om een 17,5 meter scherm van 30 centimeter hoog. Zodra de vorst uit de grond is, wordt deze geplaatst. De bouw van een natuurbrug start naar verwachting rond juli 2012. Maar omdat de amfibieën waarschijnlijk vroeg gaan trekken, worden de schermen eerder geplaatst. Nou, we hebben het bij op zaterdag, nee, bij, bij Goedemorgen Zandvoort kunnen horen. Dan ga ik ook de namen door, door de war gooien. Ja? Bij Goedemorgen Zandvoort kunnen horen, het levert geen, geen verkeersproblemen op, hè, de plaatsing van de brug. Nee. nee. Het verkeer.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 Het vliegt werkelijk voorbij. Inmiddels is dit plaatje alweer 14 jaar oud jaar oud. Tot tot, tot Love me in Uiteraard de zang van Treintje Oosterhuis. Uh, ja, je hebt een uh, beetje treurig bericht, Albert-Jan. Ja, ja, ik had het gisteren ook al gemeld op Zandvoort op zaterdag. Maar ik denk, ik meld het vandaag ook nog even. Want we hebben wellicht wat wel jongere luisteraars. Uh, discotheek Veem, Zandvoort sluit de deuren. Discotheek Veem aan de Haltestraat in Zandvoort sluit haar deuren. Dit maakt de eigenaar Dave Douglas deze week bekend. Afgelopen weekend heeft de discotheek een laatste feest gegeven. Een combinatie van factoren heeft Veem doen besluiten om de handdoek in de ring te gooien. Dave Douglas somt op. Een slecht 2011. Enkele weekenden dicht als straf van de gemeente. En een berg advocaatkosten hebben ervoor gezorgd dat ik dicht moet. In november van vorig jaar heeft Veem nog een laatste waarschuwing van de gemeente gekregen. Dit omdat Veem zich niet hield aan voorschriften uit de wet. En ook waren de vergunningen niet op orde. Daarnaast kwamen er meldingen van klachten van omwonenden. Dit heeft toen burgemeester Meijer doen besluiten om de vergunning twee jaar lang voorwaardelijk in te trekken. Ook zou de exploitatie. ...tijd vanaf april aanstaande verkort worden... ...met als sluitingstijd drie uur in plaats van vijf uur. Gedurende deze twee jaar... ...zou de controle zich vooral richten op overlast vanuit het horecabedrijf. Daarnaast heeft Fame in dit kader een verplichte muziekbegrenzer moeten plaatsen op haar boksen... Volgens de gemeente heeft de sluiting niets te maken met een overtreding. De vergunning van Fame is inderdaad voorwaardelijk ingetrokken. De sluiting is niet het gevolg van een nieuwe fout. Al dus de gemeente. En nou maar weer afwachten wat we daarin krijgen. Ja. Wat wordt de opvolging van Fame? Nou ja, we zullen het uh, zult merken en we moeten het afwachten. In ieder geval moeten ze wel zorgen dat ze voor de zomer weer open zijn natuurlijk. Want anders krijg je een beetje uitsterven dorpen. Daar zitten we absoluut niet Oef, op, te op te wachten. wachten. Hier is Lips Inc en Funky Town. What do Vanmiddag bij CFM wordt hier heer en Funky Town. Nou, het is half vier. Tijd voor de evenementagenda. Je blijft op de hoogte. Zondag in Garameland. En wat kunnen we de komende dagen allemaal in Softwood gaan doen, Overjan? Nou ja, de luisteraars die al vanaf twee uur luisteren. die weten natuurlijk al wat ze gaan doen. Die gaan natuurlijk om vijf uur naar de Oomstee. Want daar is. Lekkere jazz. Blue Heaven Jazz. onder leiding van Greet van den Berg. op accordeon en zang. Dat begint om vijf uur en duurt tot acht uur. Dus mijn advies is. ga daar vroeg geen jazzliefhebbers. Want uh, vol is. Vol. Dan gaan we naar de woensdag 22 februari om half 8. En dan draait in het Circus Zandvoort de film Midnight in Paris. Uh, dat is een uh, film onder regie van Woody Allen met Owen Wilson, Reckle McAdams, Kathy Bates en Kurt Fuller. Aanstaande woensdag half 8, Circus Zandvoort. Gaan we naar de 24 e Dan hebben we een genootschapsavond van de genootschap Oud Zandvoort in de Krocht. En dat begint om 8 uur op de 24e is er een smartlappenavond in café Koper en dat begint om 9 uur. Dan kan u 25 februari naar het Circuit Park Zandvoort want daar is een zogenaamde short rally wordt daar verreden. Op de 26e is er weer een rommelmarkt in de krocht. En dat duurt van 10 tot 4. En op de 26e begint de Kids Adventure Week. Een week vol activiteiten voor kinderen. Alle informatie is te vinden op www.vvzandvoort.nl. En CFM gaat daar het volgende aan doen. En daar gaan wij het volgende aan doen. Want uh, wij, geven, wij gaan uh, drie workshops organiseren uh, voor een um, radio DJs workshop. Want tijdens de Kids Adventure Week zijn kinderen van 26 en tot en met 4 maart de baas in Zandvoort. Voort. ZFM, uw eigen radiostation organiseert deze week een drietal workshops op 28 en 29 februari en 1 maart. Ik kan u alvast mededelen dat 28 uh, uh, februari inmiddels vol zit. Het eerste uur ga je redactiewerkzaamheden verrichten om een idee te krijgen van wat je allemaal moet kunnen als radio DJ. Het tweede uur mag je alles in de praktijk brengen door live in de uitzending mee te doen. Vergeet niet om pen en papier, een lunchpakketje en drie CDs met je favoriete muziek mee te nemen. Het totaal duurt twee uur. Van 12 tot 2 uh, uur. Maximum personen per workshop vijf. Uiteraard geen kosten. En we gaan het allemaal organiseren in de studio van CFM aan de Kruisstraat. 2A in Zandvoort. Opgeven uh, is verplicht van tevoren bij het VVV Zandvoort. En die sturen dan de, de, de inschrijvingen door naar mij. Goed, dan nog even op 26e de gehaktballen. Van Café Oomstede. De lekkerste bal. De lekkerste bal van Zandvoort. En wie wordt de mooiste bal? Ja, wie, wie, wie wordt de bal van Zandvoort? 26 Februari, uh, gehaktballen, wedstrijd in Café Oomstee. Voor informatie, kijk even op vrienden van Oomstee, apenstaatje, hotmail.com. Of op Facebook kan ook. Oké, okay, nou voldoende te doen dus de komende dagen weer hier in Zandvoort. Dan krijg je gewoon weer zin in Zandvoort, hè, ja. En we krijgen ook alvast zin in de zomer. En we gaan een plaatje draaien voor alle strandpavierhouders die op dit moment druk aan het werk zijn op Zandvoortstrand. Om weer op tijd uh, uiteraard het strandpaviljoen open te hebben. Deze heb ik uitgekozen van Dexies Midnight Runners. In Kenemeland, zondag in Kenemeland, je, je blijft, blijft op de hoogte. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Ai. No, we said things, did things that we didn't mean Then we fall back into the same patterns Same routine, but your temper's just as bad as mine is You're the same as me When it comes to love, You just as it, Baby, please come back It wasn't you, baby, it was me So on fire, just. ja. in un altro viso cogliere non so quelli sguardi sempre attenti, negli spostamenti, quando dalto tuo pazzo me ne uscivo un po'. Oh yeah.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 Dichter Gijk met het NOS Journaal. De Woonbond en de vakcentrale FNV zijn woedend over het kabinetsplan om de huren te verhogen voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro. In de brief aan de Tweede Kamer noemen de bonden de verhoging van 5% een onacceptabel botte maatregel. Met de maatregel hoopt het kabinet doorstroming op de huurmarkt te bevorderen. Volgens de bonden betekent het plan een koopkrachtverlies van 300 euro voor, voor dit jaar. De maatregel treft naar schatting 300.000 tot 400.000 huishoudens en wordt op 1 juli ingevoerd. In Afghanistan zijn protesten uitgebroken na berichten dat buitenlandse troepen Korans hadden verbrand bij een luchtmachtbasis vlakbij Kabul. Meer dan 2000 woedende Afghanen verzamelden zich bij de luchtmachtbasis Bagram en gooiden met molotovcocktails. cocktails De Amerikaanse commandant van de troepen heeft excuses aangeboden. Hij laat onderzoeken wat er precies is gebeurd. Vorig jaar braken in Afghanistan al hevige rellen uit toen een pastoor in Florida aankondigde dat hij Korans wilde verbranden.